9 uur in Monterey met het internationaal. Meer dan 20 jongens zijn de afgelopen twee weken overleden door besnijdenis in de Zuid-Afrikaanse provincie Mbumpagalanga. De politie onderzoekt de sterfgevallen. Besnijdenis van jongens is in veel Zuid-Afrikaanse gemeenschappen een onderdeel van het zogeheten man worden. Jaarlijks laten tienduizenden zwarte jongens in Zuid-Afrika zich besnijden. De 20 slachtoffers waren tussen de 13 en 21 jaar oud. Ze zijn waarschijnlijk aan bloedvergiftiging overleden. De gemeente Leiden heeft een ambtenaar geschorst... omdat hij had bekend een portemonnee met inhoud te hebben verduisterd. Die portemonnee was ingeleverd door een medewerker van het vaderprogramma Rambam... die deed alsof hij de portemonnee had gevonden. Toen een van de medewerkers van de Rambam de portemonnee in Leiden kwam ophalen... bleek die onvindbaar. Uit politieonderzoek kwam een gemeentemedewerker als verdachte naar voren... en de medewerker is door de gemeente Leiden met onmiddellijk ingang geschorst... met het voornemen hem te ontslaan. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een conceptrapport over fraude in de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Normaal gebeurt dat alleen met eindrapporten, maar de Kamer wilde geïnformeerd worden na een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd gisteren gezegd dat ziekenhuizen declaraties indienen voor niet-medisch noodzakelijke behandelingen, zoals ooglidcorrecties. De omroep heeft een ambtelijke notitie in handen waarin dat staat. Het kabinet heeft ingestemd met de instelling van een nationale bewegwijzeringsdienst. Deze dienst moet ervoor zorgen dat de bewegwijzering in Nederland overal hetzelfde is. Bewegwijzeringsborden zijn erg belangrijk voor verkeersdeelnemers... om tijdens het rijden snel en veilig te zien welke route ze moeten nemen... naar een bepaalde plaats en wat de afstand naar die plaats is. Het ontwerpen en plaatsen van de borden gebeurt nu door gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. En die versnippering leidt vaak tot verwarring bij de verkeersdeelnemers en is niet efficiënt. En dan het weer. In een groot deel van het land valt er soms nog regen of motregen. Vanavond wordt het wel wat droger, maar vannacht en morgenochtend volgt een nieuw regengebied. In het noorden mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Spaar uw vakantiegeld en bezorg 10.000 eenzame ouderen een heerlijk dagje uit. ASN Ideaalsparen is goed voor mens, dier en klimaat.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 Kijk naar bekroonde films met Nederlandse ondertiteling... documentaires en interviews met de sterren. Meer info op tv5monden.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag, vrijdag sluit ik in BNN Today de week af en vanavond doe ik dat met journalist en columnist Eva Hoeken, RTL presentatrice en verslaggever Hella Huuk en onze politiek commentator Sievert van Lienden. Zijn wij verantwoordelijk voor de misstanden in de kledingfabrieken in Bangladesh en moeten we daarom die kleding niet meer kopen? En we hebben het over de borsten van Angelina Jolie, die waren in het nieuws deze week. Je kan meekijken via de webcam radio 1.nl. BNN Today. Zet een punt, punt. achter de weg nog ja. meer moois. Ja, nog meer moois. nou ik, had, ik, ik draai dit eigenlijk omdat ik van de week een ongelooflijk fijne uh, experience had. Twee dagen geleden zat ik bij de Wereldraad door, omdat een van mijn favoriete bands daar, uh, maar liefst anderhalve minuut van, van een liedje ging spelen. Het mooie was dat de band zelf vond het allemaal hartstikke prima. Die hadden echt uh, geroepen, oh, 90 seconden? Oké, okay. geen seconden langer, geen seconde korter. Wij gaan dat doen. Queens of the Stone Age, een van de grootste uh, sexy rockbands vanaf uh, 1997 tot nu zo'n beetje. Uh, uh, die stonden daar opeens. En ik ken ze ja. inmiddels een beetje, omdat ik al nou, zolang bij de radio werken, dan, dan spreek je elkaar wel eens vaker... en dan blijken, blijken dingen te klikken. Dus we zijn daarna nog leuk uh, met elkaar een beetje biertjes gaan drinken... en in de melkweg nog naar een bandje gaan kijken... want zo gaat dat dan ook, dat was heel gezellig. Uh, en toen dacht ik opeens, jezus, deze band gaat de hele wereld over. En overal loopt er een komeet van fans achteraan... En die gasten staan gewoon in de melkweg met een biertje... en steken daar een sigaret op onder het motto... ah oh ja, wij zijn een band, kan ons het schelen, wij roken hier nog wel gewoon binnen. Toen dacht ik, wat is dat toch een heerlijke wereld. En vandaar dat ik Josh Homie, de voorman van de Queens of the Stones, die heeft een liedje gemaakt voor een film. De Queens of the Stoneheds zijn een beetje hard, misschien voor Radio 1. Dit is te doen, die heeft een liedje gemaakt voor een film... en dat draai ik dan bij deze als, uh, als dank voor een, uh, voor een leuke avond. Dat was buitengewoon leuk. Buitengewoon leuk. Nobody to love, dit is Joshua Homie. I'm uh -huh. Maar Carly, heb je toch iets te drinken? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Uh, je hoorde Joshua Hommie, voorman van de Queens of the Stone Age... en zijn solo dingetje, Nobody to Love. Izzy, kennen jullie Killer Karaoke? Ja. Ja, dat is Je laat <laughs> iemand een liedje zingen, ondertussen laat je hem iets engs doen. Gisteravond werd voor het eerst de Nederlandse variant ervan uitgezonden... en dat klonk zo. Ik het idee wel een beetje te pakken misschien. Die dame die werd in een ijsbak met slangen gedompeld, vandaar het gegil. De Voedsel- en Warenautoriteit stelt nu een onderzoek in. Niet naar de vrouw, nee naar de behandeling van de slangen. Die kunnen er niet tegen om in een bak ijswater te liggen. En dat moet dus even onderzocht worden. RTL zegt alle medewerking te verlenen aan het onderzoek... en benadrukt dat de slangen niet in ijswater liggen. Ja. Dat is alleen maar gesuggereerd om het extra spannend te maken. In werkelijkheid is het water boven kamertemperatuur... en zijn de ijsblokjes van plastic. Ja. Ik, ik heb me nou afgevraagd waarom moet de voedsel- en wareautoriteit dat doen? Is dat voedsel of zijn dat ware? Ze dus moeten toch de dierenbescherming doen? Snapte ik ook helemaal Begrijp niet. Begrijp ik niks nee, van? Ander nieuws van vandaag. De politie oh. verwacht uh, dat er dit weekend honderden mensen op zoek gaan naar de vermiste jongetjes Ruben en Julian. Sinds ze begin vorige week verdwenen is er een groep fanatieke vrijwilligers actief die de zoektochten organiseert. Die initiatiefnemers die willen nu een landelijk netwerk van zoekteams oprichten dat wordt ingezet bij vermissingen. Uh, de bedoeling is in samenwerking met politie, justitie hulpdiensten eh, en de burgers uh, ja, een, een team te krijgen, landelijk... wat uh, heel snel op de been gebracht kan worden... en uh, die alle kennis vooraf hebben die ze nodig hebben. De zoektochten van de vrijwilligers hebben tot nu toe nog niks opgeleverd. Er is nog geen spoor van de jongens gevonden. Aan tafel journalist en columnist Eva Hoeken, politiek commentator... Stuart van Linden en RTL-verslaggever en presentatrice Helle Huk. Um, Eva, jij verbaast je maar over dit nieuws, hè, geloof ik. Over de, de burgerzoektocht... Nee, het verbaast me niet, maar ik ben niet per se voor. En dan ook vooral niet nu ze zo'n vast team willen samenstellen. Nee, en dat je zou ook kunnen stellen van... weet je wel, als het iets oplevert, dan, dan, dan bewijst het meteen het nut. Maar A, is dat nu niet het geval. En B, ja, zitten er natuurlijk wat haak en oog aan omdat wanneer bepaal je wanneer er een burgerwacht wordt ingezet? Is dat dan bij inderdaad met kindjes? Of gaat dat ook uh, als er een hond in een tas in het water wordt geflikkerd? Weet je wel? ik bedoel? Dus daar zit, hoe bepaal je wanneer je een burgerwacht inzet? En je hebt natuurlijk heel veel mensen die dat echt goed bedoelen. en die daar met enorm goed gevoel, of tenminste echt met, met oprechte motieven, daarmee zoeken. Maar ik geloof ook dat je wel een zekere ja, heksenjacht. Uh, want daar Daarmee. ben je een beetje bang voor dat er ook bij andere onderwerpen... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die meewerken of meezoeken, omdat ze het ook wel gewoon heel erg spannend vinden. En die dan gewoon een soort: ik kan me zo voorstellen dat er dan zo'n hele troep een dorp intrekt. en daarna in de, in de, op de plaatselijke terras uh, bij spreken, bijeenkomt. en dan begint het gespeculeerd. En dan moet je maar net iemand hebben die zegt: nou hij, uh, hij zou het wel gedaan kunnen hebben, bewijs van spreken. Ja, nou, in dit geval gaat het natuurlijk om het zoeken van slachtoffers. Maar je ja. bedoelt als er op een gegeven moment. Ja, maar er wordt ontstaat er naar een... daders. Dat kan natuurlijk ook. Ja, exact. En er staat, ontstaat natuurlijk wel het gevoel van een heksenjacht. En van we moeten iemand pakken. Je wil op een gegeven moment ook iemand pakken, kan ik me voorstellen, als je helemaal bezig bent. En dat. Een soort burgerwachtgevoel. Wat je ja, er ja, ja. Meestal... zijn natuurlijk echt ja. mensen die daar, daar echt uh, goede bedoelingen bij hebben. Maar er zijn ook mensen die het wel heel erg spannend vinden. In bankbank. zeker zin hebben we dat al. Kijk naar bijvoorbeeld de zaak van Anas. Dat jongetje dat zichzelf heeft opgehangen. Er is op een gegeven moment niet alleen een soort van zoektocht geweest. maar ook een soort van burgerdetectives. Oh. die allerlei uh, scenario's hebben opgeworpen. Nou, dan krijg je nou het wel een heksjacht. Maar ik moet vooral denken aan een kennis die, uh, die is helemaal gek met zijn hond. En die hebben een speurhondenteam. En in Nederland zijn er veel te weinig speurhonden. Je moet je voorstellen, als je op Schiphol staat. Met van die drugshonde, 80% of zo, is geen echte. heeft geen speurneus. Daar hebben we <lacht> gewoon veel te weinig van in Nederland. Dus dan wordt het een soort van. Suggestie gewekt dat het honden zijn die kunnen ruiken. En die jongens doen heel goed werk. Als er mensen vermist zijn um, in gebouwen of in bossen of uh, bij aardbevingen... zijn het vooral dus burgers met honden die ze zelf gewoon op een zaterdagmiddag trainen in groepjes. Uh, als er veel ergens in een gebouw geslapt wordt, dan gaan die jongens daar trainen. En die doen verschrikkelijk goed werk. En ik kan me voorstellen dus dat op dat soort momenten, een soort van burgerhulp bij de politie... Heel veel zin heeft. En dat maar kan dat bij is dus een specialisatie die de politie niet heeft. En dit komt juist Nee, ja, die hebben ze wel, maar die hebben ze te weinig. Ja, te weinig. En datzelfde geldt in dit geval bijvoorbeeld van die trackers. Daar uh, ja. heeft Defensie er twintig van. En dat zijn eigenlijk alleen maar mariniers... die echt in hele moeilijke gebieden... voetstapjes van Talibanstrijders moeten kunnen onderscheiden. Ik kan me voorstellen dat je daar dus burgers in gaat trainen... om op dit soort momenten in te zetten. Je kunt niet bij de Defensie 400 van dat soort trackers gaan inzetten. Nee, maar de politie heeft in dit geval alleen gezegd... van we staan er nou niet per se afwijzend tegenover. Maar als dat netwerk er komt... dan willen we wel graag dat jullie het eerst bij ons melden. Dat is heel zinvol, denk ik. Dan kunnen we in ieder geval de activiteiten coördineren. Maar, niet... maar hoe vaak komen dit soort dingen nou ja, voor? Weet, dat wilde ik ook Dat is een vragen. beetje ja. dat je denkt. Ja. ja, weet je, dan ga je dus een heel task burger taskforce inrichten van een ding. Maar die kunnen we allemaal bellen als dit gebeurt. Hoe tel even bij elkaar op. Als die mensen dus inderdaad zich inderdaad verenigen, dan is wat denk ik ook wat Eva zegt, is de, is de kans groot te zeggen... ja, maar als we dit kunnen, dan kunnen we dat misschien ook wel doen. Dan ga je dus waar politietaken komt, toch bij burgers neerleggen. Dus nee, het, dus het komt niet vanuit de politie, het komt vanuit de burgers zelf. Nee, dat weet ik, maar dat komt vanuit de burgers zelf. Maar als de politie dat toelaat, dan, dan hevelt het dus een, een bepaalde taakstelling... van de politie over naar burgers. Maar wat wil je dan doen? Het zijn gewoon en bossen die gewoon publiekelijk verbieden. toegankelijk zijn. Ja, dus de politie kan moeilijk zeggen, we verbieden het. Maar bij het samenwerken, toch? Nee, maar het is verschil of je het verbiedt of dat je het ook... Dat je het Zoekt, ja, vooral precies. een beetje weg te blijven. Dat je het en Het gaat natuurlijk juist om die eerste uur. We hebben natuurlijk ook het ember Alert al. Ja. Ja, en die zijn volgens mij in die eerste uren echt cruciaal. Dus ja, we hebben vorige we we week daar ook over. Ja. Je, je wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk al wel iets aan je gevraagd via dat ember Alert. Dus dat zet je oren en je ogen open. Ga zo maar door. Maar ja, de volgende stap is dat je zelf gaat zoeken. Dat, dat is gebleken. Ja. Je moet het ook maar durven trouwens meedoen. Ik ja. zou denk ik niet durven. Dan Het idee dat je dat je, je pikstok vindt. daar in een bos ligt en dan in een... Het lijkt me een verschrikkelijk idee om daar eigenlijk aan mee te doen. Ja, er zijn dus blijkbaar heel veel mensen die dat durven, ja. Ja, of dat niet zich realiseren. Die dus voor een ander gevoel meedoen. Een soort real life... Het is, is nog net geen game hoor, dat gaat misschien te ver. Maar ik denk dat heel veel mensen het echt wel heel erg spannend vinden. Ja, het heeft voor mij een beetje een stille tochtachtig gevoel. Ja. Hm. Goed, nou ja, um, dat zijn dus de plannen. een landelijk netwerk van zoekvrijwilligers uh, willen die initiatieven uh, initiatiefnemers opstarten. We gaan er ongetwijfeld nog meer van op. Ja, komt zien. Je, plaatje, plaatje kijk, we gaan... Ik kijk me uh, niet zo uh, aan. Ja, nee, ik, denk, ik hoor stilte en dan, boem en dan komt er een plaatje. En dat plaatje is van een uh, Australiër die luistert naar de naam J.M.I. Faulkner. Die ga ik een keertje als hij weer in de buurt is, want dat is een ongelooflijk leuke gast, en een hele goede gitarist en zanger, een keertje hier neerzetten, daar zo naast jou. En dat hebben we een keer eerder gedaan met en Greg hoekje. Holden, en daar in het hoekje. En dat werkt heel erg goed, want de beste man die blaast je, je omver met, uh, met, uh, met zijn liedjes. Dit is een heel goed, een fantastisch goed geschreven popliedje. Het heet Forgive and Forget uh, J.M.I. Faulkner. Here we are. This is it. I never thought I could say. It's forgive and gay. Start a brand new Standing right next to me, you lift me up with every little thing that you do. Hold me, baby, won't you tell me? you lie En vergeten J.M.I. Faulkner. Lizzy. minister Ploemen van Buitenlandse Handel, die wordt voorzitter van een groep landen en bedrijven die de misstanden in de textielsector in Bangladesh gaat bestrijden. Ik ga samen met de Begelse overheid eh, zorgen dat er eh, inspecteurs komen die de brandveiligheid in de fabrieken goed onder de loep eh, gaan nemen. We gaan zorgen dat de textielsector zelf ook eh, beter zicht krijgt op wat er nu allemaal gebeurt in die fabrieken. En, en we gaan dus met alle betrokken partijen om de tafel zitten om niet alleen de plannen te maken, maar die plannen ook uit te voeren. En dat is ook de rol eh, van Nederland om toe te zien op de uitvoering van die plannen. Aanleiding voor dit initiatief is de ramp in een kledingfabriek eind vorige maand... waarbij meer dan 1100 doden vielen. We hebben de afgelopen maanden een aantal verschrikkelijke ongelukken gezien. Er worden ook hele lange dagen gemaakt voor hele lage salarissen. Dat is geen nieuw probleem, maar door de recente ongelukken... is er veel breder dan tot nu toe belangstelling voor. En belangrijker nog, de overheid in Bangladesh ziet nu ook in... dat zij een rol te spelen hebben. Ploemen heeft 9 miljoen euro beschikbaar gesteld, 5 miljoen daarvan wordt door de kledingindustrie betaald. De VVD ziet niks in het plan van Ploemen. Volgens Kamerlid René Leegte is het volstrekt overbodig. De kledingmerken doen het zelf. Als mensen zich zorgen maken wat ik zelf ook doe... dan moet je kleding kopen bij CNA, H&M, Tommy Hilfinger... die allemaal getekend hebben voor de arbeidsomstandigheden in die goede landen. En uh, ik constateer dat de minister niet de voor loopt, maar juist de achteraan want die initiatieven gebeuren en daar liggen de echte oplossingen... Billemijn. Ja, daar liggen de echte oplossingen. Uh, je kan het dus weten, tenminste van sommige merken dan tegenwoordig, uh, of tegenwoordig, sinds gisteren, uh, voor een groot gedeelte, of die wel of niet uh, fout zijn. Even een rondje aan tafel, Hella, let jij erop? Überhaupt, als je iets koopt? Nou, ik, ik let op prijs. Dus ik, ik uh, koop bijvoorbeeld niet bij Primark, omdat ik denk, voor drie euro kan dat niet. Ja. Maar Primark heeft dit nu wel ondertekend. Vanaf uh, gisteren mag het weer. Uh, dus... Uh, ja. Uh, nee, maar, maar zal zal denk zal... je dan 3 euro? Oké, okay, maar denk je dan 23 euro bij de Zara? Dat is wel goed. Nou, bij Zara bij had ik wel een idee van. Maar dat is ook maar een beetje vingerspierstukken ja, veel. Precies. En je komt er ook niet achter. Je komt er ook niet achter. Maar dat hebben we over de Primark en de Zeeman en de Wiebra, die hele goedkoper. Daarvan snap je dat. Maar ik bedoel, CNA en de Hennis en Maurits en al die, die afgelopen 10 jaar. Uh, uh, die hebben dan nu getekend uh, en sommigen misschien al wel twee jaar geleden. Maar de afgelopen tien jaar is er daar grof geproduceerd en dat kostte wel gewoon inderdaad wat we willen zeggen zeg 95. Ja, ook wat duurdere merken. En nog veel duurdere merken. Ja. De Tommy Hilfigers die ja. ook die en uh, zelfs soms weet je niet. Ik had bijvoorbeeld probeer een beetje op te letten bij mijn handen en heb ik altijd. En dat weet ik altijd. Van één uh, hem, onderin uh, Zo'n ja. logotje wordt in I Italië in ieder geval gemaakt. Dan denk ik nou ja, oké. Okay, dat is maar in ieder geval jij, jij beter. Maar jij let er serieus op? Ja, ik probeer er wel een beetje op te letten. Uh, maar je hebt er gewoon geen moer aan. Want uh, ik kwam er het dus geloof ik, Albertini dat merk. Uh, en die maken gewoon voor, zeg maar, bijna alle overheden maken die dat. Maar wat doen ze? Ze zetten in Italië zetten er twee knopen op en een lepeltje. En dan wordt het opeens Made in Italië. Ja. Ja. En het werd dus ook gewoon gemaakt in sweatshops. En, uh, nee, maar dat is ook, dat en dan koop je dat... gewoon dure spullen met, met een goed... Een label erin, maar dan weet je nog niet wat je koopt. Misschien is precies... Europa niet verplicht om uh, in je label te zetten waar je het laat maken. Mm -hmm. want ik was deze week bij Car Jeans. Nou, die maakt uh, ook uh, spullen in Bangladesh voor, voor een klein gedeelte, 5% van hun omzet. Maar dat zie je nog niet eens in hun spijkerbroeken. Nee, dus... nee maar daarom is het je toch. Weet... Daarom is het, dat, dat, dat pleidooi wat de, de, die VVD-meneer net hield. Dat slaat dan toch nergens op. Want dat kun je als consument toch niet helemaal zelf uit gaan zitten pluizen. Dat moet toch via nee, die bedrijven gaan? Je kunt natuurlijk wel als. Als consument uh, om die duidelijkheid vragen. Ja. En nee, ik, ik, ik, ja. ik, deze week uh, moest ik een reportage over maken. En toen heb ik mensen bij de CNA geïnterviewd. Wat, wat oudere huisvrouwen, die volgens mij uit Permanent even, even een dagje uit waren in Amsterdam. En ook jonge studenten voor HM. En toen vond ik het wel shocking dat ze allemaal zeiden. Ja, ik let er niet zo op. Ja, ja ik ben student. Dat, dat, ja, ik heb weinig geld. Dat ja, verbaast nou ja, dus mij dan, dan weer mee enorm je... dat je dat zegt. Dat vind je shocking. Ik geloof namelijk dat er, dat er echt maar heel erg weinig mensen ja. zijn... die überhaupt tot aan deze ramp zich daar nou heel ja, erg hoe? over gebogen hebben. En nee, maar het is, het is toch... Moet je eens kijken hoe druk de Kalverstraat is. Elke dag, ook op zaterdag op zondag, door de week. Elke dag. Dat is er is echt niemand die zich daar ja, zorgen over niemand ja, die zich daar zorgen over ik dus niet. Hoe kan je ik nou wel zorgen maken om een plofkip... Maar niet dat mensen dan opgesloten in een gebouw... Uh... Omdat het veel minder zichtbaar is, denk ik. Want die beelden, die, die, ja, nu zien we dat wel. Ja. Maar dat, die en er plofkip, is natuurlijk niet... Jaren... Een wakker dier heeft heel goed werk gedaan, maar je hebt niet ja. wakker... Wakker shirt. Wakker nou, en wat ik of... al helemaal niet snap, is dat het echt letterlijk niks kost. Je hebt bijvoorbeeld een campagne gehad tegen voetballen... die door kinderhandje ja. in elkaar genaaid werden. Voetballen zijn, er is veel onderzoek naar gedaan... niet duurder geworden om te produceren. Uh, en hetzelfde geldt voor spijkerbroek. Er zit een marge op van 70 tot 90 procent ja. voor de retailer. Nou, dan moet je nog de tussenhandel hebben. Dus, uh, ja, wat dus... denk je dat BOC kost? Nee, maar als je dus kijkt naar uiteindelijk wat is de prijs in Bangladesh... dan is een schone broek of een betere broek is misschien een dubbeltje. Nou, dat maakt echt geen moer uit, zelfs voor een H&M of een Primark klant... Dat de bol een dubbeltje duurder Nee, wordt. daarom. En de, de, die 6,5 of 7 procent, die het geloof ik schild... kunnen ze toch ook van hun eigen winstmarges afhalen? Ja, die dat zijn is, zo groot. wat ik schokkend vind, is dat ik, dat ik mevrouw Ploemoor zeg, dat de textielsector zelf ook aan de hand meegenomen om te kijken hoe de situatie daar eigenlijk is. Dat weten ze echt waar. Dat weten ze echt waar ze die handel laten produceren. Maak je geen zorgen. Vandaag bij RTL zetten we nog een extra uitzending over. En toen hadden we dus de, de modeindustrie, de brancheorganisatie van de modeindustrie aan tafel. En die zei, oh ja, ik moest gisteren bij Pauw en Witteman zien... dat uh, Ploemen dit plan uh, lanceerde. De, de, de branche wist het nog niet. De nee. branche zelf nee. wist het ja. nog niet. Uh, ja, het klinkt voor mij showtje, ook een beetje je? van Ploemen van als een beetje mooie sier willen maken. En, en dan denk ik, ja, 200 inspecteurs daar willen opleiden. En 9 miljoen. En ja, 9 9 miljoen maar wie ja. vinden jullie überhaupt... Uh, de, de, de, wie is verantwoordelijk? Zijn de consumenten verantwoordelijk ook? Ja, denk wel. Ja, ja de wel, ja. Ja. ja, maar ook vooral de bedrijven zelf. Die weten toch: die, kijk, ergens: er wordt geld verdiend, en zij willen nog meer verdienen. Dat is toch heel simpel? Daar moet het toch ook ingehouden maar worden? Ik, ja, ga, ik, de, de, de grote merken? Je weet niet waar ze spijkerbroeken uiteindelijk met uh, steentjes uh, gewassen worden. Het is op. Je, je, te je te hebt een ketenaansprakelijkheid. Maar... Nee, maar dat da is daar waar. kunnen ze zich echt niet achter nee, verschuilen. Ik zeg niet dat het een excuus is. Maar ik ben er wel van overtuigd dus dat ze dat niet altijd weten. En dat je daarom dus ook die overheidsregulering nodig hebt. Yes. Omdat zij gaan gewoon naar een Chinees En die zegt ik ga het doen. En die gaat volgens honderd van die kleine sweatshops gaat die aansturen. Um, en daarom moet je weten aan de poort in Europa. Als een spijkerbroek binnenkomt waar is het gemaakt en dat daar dus die kleine bedrijfjes... verantwoordelijk zijn om hun eigen fatsoenlijke labels erin te gooien. Ja, maar het is ook heel simpel, hè? want uh, mensen gaan daar naartoe... om daar de goedkoopste partij te zoeken. Hè? Ja, dus precies. die zijn daar. Dus nee, die kunnen is, dan het, zich er ook wel van vergewissen... waar het uiteindelijk gemaakt wordt. Maar waar het om gaat, dat het helemaal niet transparant is. Wij hebben twintig Nederlandse merken aangeschreven. Want we hebben heel veel bekende... we hebben Scotch Soda, we hebben ja. G-Star, Vanilla. Uh, we hebben heel veel Nederlandse merken. Ja. Wat, wat doen jullie op dit vlak? En dan hebben we het nog niet eens over het milieu en over mm. allemaal, Maar gewoon Bangladesh, zit je er überhaupt? Mm. En wat is je? Nou, dan krijgen ze allemaal e-mails terug. Nou ja, dat je, daar word je helemaal raadloos van. Ze hebben allemaal hun eigen code of conduct. En ze zeggen ja, en volgens onze eigen normen doen we het heel erg goed. En we inspecteren die, die, die fabrieken ook daar. Oh, mogen we dan zo'n rapport eens zien? Ja, nee, nee, nee. Dat, dat is toch, toch ingewikkeld. een beetje moeilijk. En dat is natuurlijk het mooie van dit akkoord. Dat het de bedoeling is dat al die inspecties ook openbaar worden en dat je met de vakbond kan praten en maar, dat je die fabrieken in kan. maar wat wat Sievert zegt van de, de grote bedrijven, sommigen daarvan weten überhaupt zelf niet heel erg hoe het aan toe gaat. Daarvan zeg je ja, dat is echt onzin. Ja. Dat weten ze niet ja. Nou, misschien dat ze het niet weten, maar, maar ze, moeten ze moeten, ze weten. Het ja. niet ze moeten niet weten. Ze moeten ja. Er ja. weten. Ja. Ja, je, Zo, je hebt de inspecteurs al... die die fabrieken inspecteren. Ja. En tuurlijk zijn daar boeven in Bangladesh. Zoals die boef met, met, met dat gebouw die, met die scheuren erin en dan mensen toch. Tuurlijk is dat. Zijn fout en niet misschien van G zoals de kleding. Ja, maar ze gaan het ook niet uitzoeken. Ze maar, zullen wel gek zijn. Maar ze hebben natuurlijk wel de plicht om. om uh, kijk, met inspecties kan je er natuurlijk daar echt wel achter komen. Hè, als de scheuren. Als je daar een paar weken vertoeft om de goedkoopste prijs voor jouw productieproces te krijgen. kun je je ook daarin verdiepen, daar ben ik van overtuigd. Maar nu, heb, nu, nu heeft dus de industrie heeft die stap gemaakt. Die, heeft het, uh, die overeenkomst ondertekend. Er wordt in ieder geval gelet op brandveiligheid, op bouwveiligheid. Geloof je daar een beetje in, Hella? Ik was eerst heel cynisch en uh, dat ben ik nog steeds wel een beetje. Maar het is, het is wel een stap. Kijk, H&M is de allergrootste inkoper in, in Bangladesh. Als die dat tekent, ja. dat, dat zie je dus ook. Het was dus ineens van, want ze waren al twee jaar bezig hè, met die overeenkomst. Ze hadden nog maar twee partijen getekend. Zo'n H&M maakt dus een draai. Ja. En niet zo'n Levi's of Nike of mm -hmm. zo'n zo duurmerk. Maar dus juist eentje die aan de onderkant zit. En dan denkt iedereen, oh ja, ja nou, nou, ik dan ook maar. Dus maar ik denk wel dat geloof er je ook van... in, in de handhaving daarvan? Want leuk, een overeenkomst tekenen, en dan? Nou ja, kijk, 80% van de inkomsten van Bangladesh... komt uit die kledingindustrie. Dus ik denk dat ook uh, de overheid nu wel zoiets heeft... van ja, we, we, we moeten wel iets doen. Um, Want nog meer negatieve publiciteit? Ja, kunnen ook de mensen zelf. Dat kunnen ze zich niet meer voorhalen. Ze staan voor altijd ja, protesterend ja. op, op straat. Alleen ja, dan heb je wel weer een dag later... Uh, is er weer in Cambodja een scho schoenenfabriek in de... En er zijn, zijn nog dus steeds dan... gewoon zeker drie Nederlandse vrij grote bedrijven, goedkope sokkerstunters zou ik maar zeggen, die het niet getekend hebben. En nog Zeeman niet, Wiebe, Polket niet, Libra niet. Ja. Wat is hun um, motivatie om dat niet te um, brengen? Prenatal, geloof ik. Ja. nog Ik, niet? ik weet het van, van, hoe heet het van Zeeman, die hebben geloof ik geroepen, tenminste dat las ik ergens: ja, we gaan kijken of het voor ons haalbaar is. Oftewel. Of het voor ons niet heel veel duurder wordt om die spullen dan te verkopen. En dan halen ze een hele, hele concept onderuit volgens mij. Tenminste, dat kan me niet voorstellen dat, dat, dat kan me niet anders ja. instellen instaan dan dat het idee is. Maar goed, de, de industrie doet, nou ja, de, maakt in ieder geval een belangrijke eerste stap. Ja, jij, de Europese industrie. Want, je Europese ziet ook industrie. Industrie. Ja. want uh, in Amerika en, wordt het, is ja. het nog maar. Uh, ook Gap doet nog heel erg moeilijk. Ze zijn heel erg bang voor claims. Ja. Uh, maar de Europese kledingindustrie. En hij is vijf... natuurlijk wel zo bij productstandaarden. Dat is de massa van Europa, omdat we de grootste markt zijn. Is dat eigenlijk altijd als Europa een productstandaard neerzet... dan krijgt de hele wereld diezelfde productstandaard. Dat zien we in de technologie sector hebben we dat gezien. Bijvoorbeeld rondom iPhones en wat in laptops mag zitten. Dus dat kan misschien ook voor kleding wel gaan. Even, even nog naar de consumentenkant, wat, wat, wat, wat wij eraan kunnen doen. Um, je hoort iedereen zeggen van we moeten beter geïnformeerd worden, want he, je weet het gewoon niet. Ik zag een, uh, een dame bij Paul Witteman uh, die voorvechter voor Fairtrade modemerken is. Die zei ja, je hoort je gewoon van tevoren te moeten informeren, dan ga je maar op internet kijken. Ja, maar dan kom je er nog niet uit, want ja. ze hebben natuurlijk allemaal mooie en papieren, en mooie overeenkomsten getekend. En natuurlijk, ja, we laten inspecteurs, maar hoe controleer je dat? Is dus er moet een derde partij zijn, ja. dat is dan nu met die overeenkomst... dat dus derde partijen dat die inspecties gaan doen... en dat die inspecties openbaar worden. Maar, je maar dan, in, maar, je ja, maar dan nog, dan ga je, je, je gaat toch niet voor dat je op zaterdagmiddag de koverstaat... ingaat, even zitten googlen om een rapport te lezen om te ja, kijken of dat betreft... Ja, maar ja, dat, dan en bovendien dus is, wel, ja. is er weinig aanbod ook. Want heel veel retailers die wel een sexy spijkerbroek hebben... die bijvoorbeeld goed zijn gemaakt... Uh, die zijn bang voor de devaluation van hun andere merken. Want als dit een goed stapeltje spijkblokken is... wat heb je daar dan liggen? Maar ja, bij de Albert Heijn werkt het toch ook? Daar liggen toch ook de, de, de, de goed geproduceerde vlees de ligt ja. naast elkaar? En dat de, slechte, de slechte eieren en de goede eieren... hoe ja. je dat tegenwoordig ook ja. niet meer zo goed weet, geloof ik. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Als je het allemaal gaat labelen, dat zou, dat zou handig zijn. Als het, als het daadwerkelijk een eerlijk label, wat je net zegt... dus Made in Italy, dat het dan ook echt helemaal in Italië gemaakt zou zijn... Uh, en dat je dus volgens een labelsysteem... echt een eerlijk labelsysteem zou kunnen zien... Wat je, dat je aanschaft dus in principe met die eieren ook die code 0 tot 4 staat erop. Daar kun je maar gewoon kijken. Vroeger, ja, het maar, goed, goed, maar Goed, ja, je wordt heel radelijk. Ja, dus er, maar meer aanbod. En, en, en ik, ik las ik hoorde vandaag iets van een, een, een appje. Is er dan maak je het dan? Scan je het label oh, ja. mm -hmm. en dan krijg je meteen te zien op je telefoon of het goed geproduceerd is. Ja, en en dat ook gewoon bewustwording uit. moet je ook natuurlijk hebben. Heel veel meiden hebben ook gewoon geen idee, denk ik. Meiden jongens, want mensen, consumenten hebben mm. maar geen idee. Net zoals plofkip, maar uh, dier, dier, ja, je moet op een bakker, manier wakker dier, maar dan voor kleding. Dat zou enorm schelen. Greepies, nou ja, de kledingindustrie hier ook in Nederland geeft wel toe dat de media hier natuurlijk ook een, eh, de zaak in de stroomversnelling heeft gebracht. Ja, ja, dat, dat, dat het is dus volgende week ook weer weg. Het naming dus, uh, en shaming van wakkerdier heeft in de richting ja, van de plofkip heel aardig gewerkt. Enorm. Ja. Goed, plofshirt. Ja. Aan alle kanten gebeurt er dus wel iets aan. Zowel de consumenten als de, als de industrie hebben het net over gehad. En dus mevrouw Ploem heeft 9 miljoen beloofd. Tijd voor het nieuws. Dit is Radio 1. 1 minuut over half tien het NOS-journaal met Raymond Serre. Minister Schippers wil dat de zorg voor mensen met lichte psychische problemen in handen komt van de huisarts. Die moet daarvoor betere ondersteuning krijgen. Mensen die nu nog gebruik maken van specialistische zorg kunnen straks dichter bij huis en minder zwaar worden behandeld. zoals het idee van Schippers. Bij geweld tegen Soenieten in Irak zijn vandaag zeker 60 doden gevallen. Door een bomaanslag op een moskee in Bagdad. vielen zeker 50 doden. En even buiten de stad kwamen 10 Soenieten om het leven bij een aanslag op een begrafenis. De aanslag kwam twee dagen na van geweld tegen sjiieten in Irak, waarbij 50 doden vielen. De Mexicaanse voetballer en de scheidsrechter zijn om het leven gekomen toen ze tijdens een wedstrijd werden getroffen door de bliksem. Twee andere spelers raakten ernstig gewond. De 17-jarige speler en de 28-jarige scheidsrechter waren op slag dood toen de bliksem op het veld insloeg. En de geëvacueerde bewoners van de flat in Tilburg... kunnen dit weekend vrijwel zeker nog niet terug naar huis. De fundering van het verzakte gebouw wordt onderzocht. En dat gaat waarschijnlijk een paar dagen duren. De negen bewoners zijn naar een hotel of familieleden gegaan. De gemeente heeft het niet verboden om terug te keren... maar uit voorzorg kunnen ze beter wegblijven. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Deze week met rtl verslaggevers en presentatrice Hella Huuk, politiek commentator Sybert van Linden en columnist en journalist Eva Hoeken. Wil je ze allemaal zien in deze warme en uh, prettige studio? Dat kan Radio 1.nl. En mee twitteren doe je natuurlijk met hashtag BNN 2. Lizzie, nog meer kleding. Ja, we blijven hangen in de kledingsector. We gaan het hebben over Abercrombie Fitch. Dat doet het goed. Heeft als tweede Amerikaanse textielbedrijf... na Tommy Hilfiger het Bangladesh-kledingverdrag ondertekend... En dat is niet het enige goede dat het bedrijf doet, want ze gaan ook de strijd aan met overgewichten, want Precies. dik zijn is niet sexy en niet cool. Dat vindt de baas van Abercrombie Fitch en daarom verkoopt het merk geen grote vrouwenmaten meer. Actrice Kirstie Alley die is woedend op hem. She says cool Thin en bla bla bla bla. That would make me never buy anything from Abercrombie. Abercrombie, zegt ze dus. Ellie, Die zul je nooit vinden in zo'n outfit. Waarschijnlijk past ze er ook niet in, maar dat mag ik ook misschien wel weer niet zeggen. Ze is overigens niet de enige die woest is. Een filmmaker uit Los Angeles zette een filmpje online. waarin hij oproept. Abercrombie en Fitch kleding aan daklozen te geven. Want laten we eerlijk zijn, daklozen dat zijn een beetje de dikke mensen van de toekomst. En die wil meneer Abercrombie absoluut niet in zijn kleding zien. Find all the Abercrombie Fitch clothes you've mistakenly purchased... and give them away to your local homeless shelter. Share what you're doing on Facebook and Twitter... or Google+, Plus if you're actually using Google+. Plus. Hashtag Fitch the Homeless. Together, we can make Abercrombie Fitch... the world's number one brand of homeless apparel. <laughs> Abercrombie Fitch als het nummer één merk onder daklozen. Het filmpje is inmiddels meer dan vijf miljoen keer bekeken. Goede acties hier? Ik vond het een briljante campagne. Ik kwam tegen op een blog. En uh, ja, ik vind het mooi. En ik vind het vooral mooi omdat uh, ik snap natuurlijk wel dat, dat, dat modemerkje willen aan iets appelleren. als je naar Chanel-reclame kijkt, zie je natuurlijk ook niet een plofkip op een brommer. Uh, dan zie je een prachtige vrouw die uh, door de, de straat van Parijs zoeft. Uh, maar wat ik heel stom vind aan eigenlijk dat hele Abercrombie, is dat ze. Eigenlijk proberen te, iets heel negatiefs proberen te branden. Heel, heel te zeggen dat je lelijk bent, en vies bent en dik bent. En het niet waard bent om in die kleding te zitten. Stel je voor dat Valentino zo zijn jurken zou gaan verkopen. Door reclames te maken te zeggen dat, uh, dat ik ben dik, dan mag je niet in mijn jurken. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet. Kan ook nee, maar niet. Zijn zijn zeggen voor... nee, nee, nee. Maar en, en dat vind ik nee. En dat vind ik het leuk aan deze campagne, is dat je eigenlijk probeert de branding van uh, in Fitch te rebranden. En zo te draaien dat het eigenlijk helemaal niet meer cool is om erin te lopen. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje: is het überhaupt afgezien van deze actie? met die homeless nog cool om in te lopen. Want wie ja. wil er nou nog in deze kleding gezien ja, nee, worden? Is het je opgevallen dat er, dat die, dat er dus geroepen wordt... dat het alleen maar grote vrouwenmaten Of ja. grote vrouwenmaten? Ja, als je, als dat man komt, mag je gewoon blijkbaar nee, vet zijn. Dan... Nee, dat heeft hij wel iets over gezegd. Het komt omdat uh, grote mannen... dat zijn sportschooltypes. En die moeten er wel in passen. Ja, dus daarom ja, ja. verkoopt hij wel grote mannenkleding. Maar okay. voor de kinderen... Uh, hebben ze ook smalle maatjes. hoor. Want ik heb ook een blog gelezen van uh, een jongen... die zei van, ja, dat was ook niet voor mij weggelegd. En uh, dat de Ebercrombie was echt alleen maar voor de leuke, dunne kindjes in de klas. Oh. Maar ze hebben sowieso een ja. probleem in Amerika. Want het schijnt er gewoon heel, sowieso gewoon niet meer cool te zijn om erin rond te lopen. Dat is een van de redenen waarom het slecht gaat daar. En ze nu bijvoorbeeld in Amsterdam winkels aan het openen zijn. Omdat ze elders nou, ik het zeggen... moeten halen. Want in, in Amerika loopt, loop je echt in New York City niet meer uh, in Abercrombie. Er zijn er heel, vorig jaar heel veel gesloten. Ja, we gaan heel slecht met bedrijven. Voor de mensen die, uh, die uh, in de landen wonen en nog niet in Amsterdam zijn geweest bij die Abercrombie Fitch. Het is dus een enorm pand in de Leidstraat. Zonder etalage. Dat is helemaal zwart. Alles is, alle ramen en zijn afgepakt. Een rij. Er staat een rij en rij. Er staan dus twee, twee in de uh, oh, en Fitch geweest. jongens voor de deur. Als een soort, hoe heet het, bouncers. Ja. Voor de deur. Dan mogen er weer twee meisjes in. Ja, maar dit is geen ballotage. Nee, maar ja, het, is, het is een <laughs> bizar concept. Ja. Maar Gaat dit, is, is dit het begin van het einde voor het merk? Ja, ik ik vind het wel echt een heel fout beleid. Ook omdat er nu steeds meer onderzoek wordt gedaan naar. De oorzaak van dik zijn. En dat zit ook heel vaak. is het ook een genetische afwijking. Er zijn dus ook heel veel kinderen en mensen. die er helemaal niks aan kunnen doen dat ze dik zijn. En dan met zo'n beleid. Ja, ik vind het. Ja, ik vind het nergens opstaan. Ja, maar ze hebben ook zeker een, een beetje, deuk opgelopen. Ik vind het ook een beetje willekeurig. Ik bedoel, het is natuurlijk ongelooflijk stom. dat die man dat heeft gezegd. Dat is natuurlijk niet handig. Maar er is niet. Weet je, al, er zijn zoveel merken. die adverteren... met. met, met Ongelooflijk dunne modellen. Nu ja, wordt Abercrombie het, enorm aangepakt. Het is een beetje hypocriet. Van ja, jij. ik vind het. Nou, hypocriet. Je kan er. Hij, hij op... benoemt wat andere merken alleen denken. Ja, precies. precies. Of, of hij hun campagnes laten zien. Ja, of een ja. laten. Zien. Dus het is nu wel met z'n allen op Abercrombie. ik snap het. Want het is een onvrede, kennelijk. Uh, ja. Een keer. Ja, maar dat is nog een branding waar je daar kun je iets bij horen. Dat is nog een ideaal. Dus het is heel positief. Van ja, we zijn een heel gelukkig. Weet ik veel, Amerikaanse familie. Kijk, ons in, in die kleertjes shinen. Maar dit is gewoon een puur negatieve. Uh, insteek van Abercrombie. Nou, en dat is volgens mij het verschil. Maar hij brengt het ook vooral als in ik wil gezonde, dunne, mooie mensen. Hè? Het is niet zo dat hij heel hamert op, ik wil geen dikke mensen. Het is, hij hamert uh, meer op, ik wil de... Ja. Maar goed. Uh, dus uh, binnenkort heel Amerika in uh, alle homeless in ieder geval in de abercrombie en Fitch. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Door de hele Abercrombie en Fitch discussie ben ik vergeten te checken... of ik het juiste nummer voor heb staan. Maar als dat zo is, dan ga je nu luisteren naar iets heel erg hips. Dat is Major Laser Dat is een producer. En die maakt, ja, wat is het, soort halve dansbare aan... een beetje ver weg aan hop gerelateerde hele hippe muziek... waar ik niet op kan dansen. Maar ik dacht, weet je wat, ik donder het is op Radio 1 misschien... dat iedereen thuis nu hier en Fitch pakken staat te houden. Je weet het maar nooit. Um, maar het is wat het leuke aan dit nummer vind ik uh, vind, uh, is, vind ik dat uh, de vocalen van Santi Gold daarop worden gebruikt. En dat is een zangeres die ik wel heel erg te gek vind. Dus luister naar Major Laser, featuring Santi Gold in You're No Good. She said she knows me in my life, loving at the dear time, loving at night. She said loving me is no time at all, she no wanna be right. She you don't night. the best of our life, it kiss make a sweet sound on top of our Up go. My man go, no, I man, I'm next door. But be a e man the Uh, dit was even een poging om uh, Radio 1, de hipste zender... van alle drie de, de, de publieke zenders te maken. Is bij deze gelukt? Ja, ja, ja. Me, ja, ja, Major laser feature, featuring Santigold en You're No Good. Dan hebben wij nog wat laatste korte punten, Lizzie. Morgen staat Anouk in de finale van het Eurovisie Songfestival... en volgens kenners maakt ze best wel een kans om hoog te eindigen. Op acht zetten de bookmakers haar op dit moment... en er is zelfs een hele, hele, hele kleine kans... dat ze misschien wel gaat winnen. Maar ze heeft ook hele zware concurrentie... Uh, jullie hebben allemaal gekeken. Even een testje doen. Hè? Dit zijn een paar van de concurrenten van uh, Anouk. Weet jullie wie dit is? Me, only, only... hmm, eerste ja. ja, Erik? Is dit die IJslandse reus? Nee, nee, nee. nee dit, ik bedoel, dit, dit... met dat lange haar, die, die hm? zag ik... Nee. Of is het alleen maar uit, de, uit de die van Anouk? Uh, nee, dit is... Of... Uh, dit is nee, uh, dus ik weet, weet even niet precies in welke voorronde die zat. Dit was uh, Azerbeidzjan. Oh, schitterend. Staat ook nummer... Hoor. Nou, v vier geloof ik bij de boekmakers. In ieder geval doet het erg goed. Ook een heel mooi ver land trouwens. Is het Songfestival toch ook al een keer geweest? Weet ik niet. Andere concurrent. Dit is persoonlijk een favoriet van mij. Die weet ik wel. Erik? Ik vond het zo idioot. Alcohol is free. Van Griekenland. Ja, klopt inderdaad. We zitten allemaal aan de raak hier als we morgen. Alcohol, alcohol, alcohol is schitterend. En dit is volgens mij de topfavoriet voor morgenavond. Ja, is dat Denemarken? Denemarken, ja. Beetje Shakira. Ja. ja. Dat is een hele leuke meisje. Precies, dit is Denemarken. Er staat op één bij de boekmakers op dit moment. En waar staat Anouk dan? Anouk staat op nummer acht. Oeh. <laughs> nou, hey Eva, dat is... Nee, ja, is heel goed. Ja, je moet niet op één staan, want dan nee, kun je nee. het helemaal nee. verliezen. precies. We gaan we allemaal kijken, toch? Hoor je trouwens ook dat heel veel... Uh... Ik weet echt niet of ik ga kijken. De geschiedenis wordt geschreven. Ja, ja. Hallo. Ja. Je bent journalist. Ja, dat is waar. Ik moet ja. het zien. Ja, inderdaad. Goed zo. De rest ook te allemaal. als Tuurlijk. Gaat ze nog een jurk aantrekken? Of gaan we gewoon in een soort, soort nou. zwart hanemmetje de. de nou, Laten we dat dan even op tafel taf taf taf taf leggen. Even, even, dus vrouwen zijn in de meerderheid. Laten we het daar dan even over hebben. Wat vind je daarvan, dat Anouk daar gewoon met die broek en een, uh, en een simpel truitje? Want het was niet zo heel spectaculair. ze was heel mooi opgemaakt, vond ik, als man. Uh, en je haar met zo'n een beetje in de wind. Maar die kleren, kleren dacht ik, ja, het is okay. wel heel erg. Het ja, is een tour Het maar op, zeg. past bij de hele toer ja. van ik doe niet ja. mee. Ik oh. doe lekker normaal. Ik heb geen glitter. maar gaat daar gewoon in je spijkerbroek staan, toch? Ja. Ja. Nou, ja, was dat was het geen spijkerbroek? We zullen nog even overhouden morgen Maar het mag wel iets Ik vind het juist wel heel mooi, ook... De Volgende dag, want ik had het dus niet gezien, maar toen je al die samenvattingen zag, met de astronauten en dit ja. en dat, en dan pas ja. zij alleen op dat podium, heel simpel gekleed, ja, maar het is heel bijzonder. Het schijnt inderdaad, wat je zegt, even natuurlijk allemaal een paar de te zijn. Tuurlijk. Het feit dat zij de hele tijd op de hotelkamer blijft, ja. de enorme buzz om haar heen creëert. Je het moet, werkt je te een... stand out en dat doet ze hiermee nou ja, zonder en meer. De buitenlandse media zijn uh, een en al, of tenminste, misschien niet allemaal, maar de Britse en Griekse media die gaan helemaal uit hun dak. Uh, Israël heeft uh, ze helemaal ook, totaal je, fan geworden. Dus vergelijken haar met Adele. Ik, in ieder geval in Engeland. Heb je die van Israël gezien? Dat kan ik me voorstellen. <laughs> uh, Jezus, wat een draak was dat. Zeg. Was dat die, die bril? Ja, die vrouw. Ik een hele leuke vrouw, maar het was vals. En was slecht getuind. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik kijk nooit, maar ik zie wel altijd een soort van samenvatting. Ik heb, deze, ik heb die eerste halve finale gezien. En gisteren heb ik twee, die IJslandse... Man met dat lange haar, dat was ook een beest van een gozer. Maar die, uh, die, de, ik vond, ik vond het de, de zangkwaliteit echt bedroevend van heel veel van die kandidaten. Dat is altijd zo. Is dat altijd zo? Ja. Oké, okay, nou, dan is het goed. Ja. Nee, dan is er niks aan de hand. Goed. Gaat ze winnen? Denkt iemand dat nog? Nee, dat denk, dat denk uh, ik niet. Really? Als dertiende is ze morgen, in ieder geval. Ja, dat, daar dat is, is ook heel goed. veel over te doen, over je positie. In dat de... Pas weer bij de image, denk ik. Ja. Vandaar. Lizzie. Here's some breaking news for you, Angelina oh, ja. Jolie. Ze got a preventative double mastectomy. Wauw. Ah, Wauw, groot nieuws. Filmstar Angelina Jolie die maakte maandag in de New York Times bekend... dat ze preventief erbij de borsten heeft laten verwijderen. Ze is drager van een gen... waardoor ze hele grote kans heeft om borstkanker te krijgen. En de Borstkankervereniging in Nederland die vindt het heel mooi... dat Angelina Jolie zo open hierover is. Het helpt natuurlijk enorm in de bewustwording... dat uh, veel vrouwen te maken kunnen krijgen met een erfelijke belasting... Om, en een hoog risico om borst- en of eisselkanker te krijgen... En daarin uh, ja zo publiekelijk figuur met uh, nou ja, ook heel duidelijk een uh, belangrijk voorkomen voor veel uh, mensen. Uh, ja, is het natuurlijk heel mooi dat zij uh, zich zo openbaart in een New York tijd. Precies. En mis je de borsten van Angelina Jolie echt heel erg? Niet gevreesd. Als je ditse Angelina Jolie op YouTube intikt, kom je er vanzelf een paar tegen. <lacht> goed. Het uh, is een uh, hè, werd ze hiervoor. Een mooi verhaal. Goed dat ze het vertelt. Steekte mijn andere vrouwen een hart onder de riem. Vond je dat ook even? Ja, nee, je bent, dat, natuurlijk, ja. Dat maar is taboe een, doorbrekend, hè, werd er gezegd. Ja, dat, de, ik, ze is de eerste die dat in het openbaar doet. Maar ik denk niet dat... Ja, is dat een, was dat een taboe? Is het een taboe? Nou, ja, dat, dat is In ieder geval, in geval hoor je dit nou niet... Nee, nee Ik denk nee. Dat, dat eerder mensen onwetend erover zijn... dan dat het een ja. taboe is. Heel veel ja. mensen weten niet dat, dat, dat vrouwen die dat gen dragen... Dat, nou, dat dat een optie is. Maar dat weten heel nee, veel mensen het, niet. Het, echt het taboe een... gaat erover dat het natuurlijk wel gebeurt... maar dat je nou niet heel veel vrouwen uh, in de media ziet en hoort... Er die... zijn ook niet duizenden filmsterren die dit gen hebben. Nee, mee. maar niet alleen filmsterren. Maar überhaupt hoor je... Dit... Het is natuurlijk niet echt een onderwerp waar je over praat. Misschien uh, met je... Je allernauwste vrienden, maar niet iets wat je nou uh, hmm. wijd Nee, en aan Daarom man zal brengt. ze er dan alleen maar door uh, ombejubeld worden dat ze dit uh, in de openbaarheid heeft gebracht. Ja. Het zal haar geen windeieren leggen. Het zal Ik haar geen windeieren leggen? Nee, denk niet. In de carrière bedoel je? Nee. Want je vermoed je dat dat er ook een beetje achter zit? Van dit nee, nee, nee kijk, dit, dit, doe, dit kies je natuurlijk niet. Nee, maar maar als, het, nee, als, als het naar buiten brengen bedoel ik. Nou ja, ik denk wel dat het in haar. Uh, ze is heel nadrukkelijk bezig met andere dingen dan, dan alleen maar acteren... En dan de, de scrollbal uh, uh, uithangen in, in Hollywood. Ze is heel nadrukkelijk bezig met de, de vrouwenzaak wereldwijd. En dit past in wel in dat in haar. Nou ja, belangstelling en in haar strategie ze gaat te ver misschien, maar dit past daarbij in. ze is ja, bezig dat... met de imagoverandering en dit past, dit helpt daar mooi Tuurlijk. bij. Ja, nou, ik... natuurlijk dat denk Ik, ik wel. kijken. De New York Times. Schreef. Ja, precies ja. Ik bedoel ze weet heel goed dat dit haar heel erg een... en niet aan een People een... Magazine bedoel je. Uh, ja, ja. ja. ja. ja, ja de denk team, het ook ja. Team. Je bedoelt dat ze echt bewust gekozen heeft om het aan de New York Times te geven, dat ze dat. Ja, en een krant is oh. dus ja. ook geen je... televisie interview. Ja, je credibility uh, wordt ja. er groter ja. door. intellectuele krant. Precies. Er is wel dat, denk ik. Het ja, ik zo bizar, want die dag was... Uh, wat ook een beetje aansluit is dat Brad Pitt had al een drie uur later een reactie klaar... en dan de arts ook nog een nieuw cycle later... Dus Alsof daar een soort van heel pers agent ja, is. Is. Ja, maar ja, maar dat is, dat is ook, is ook logisch. Ja, maar dat vind ik ook logisch. Je Jullie media-mensen uh, vermoeden wel meteen een enorm groot plan hierachter. Wat zijn we cynisch allemaal, jongen? Goed dat ze het doet. En ja. Prima, maar het, ik heb er geen probleem mee. Maar ik vond het zo grappig zo om te, te zien. Dacht, en ja. te, waar, waar ik me op betrapte, was dat, dat moment: dacht ik, oh, oké, okay, want ik vind de een mooie vrouw. En, uh, en uh, dat is dapper. Dat, want het is ook een vrouw die met haar lichaam, als dat in Tomb Raider, als Lara Croft met een strak pak en borsten. Dus dat is voor zo'n vrouw. Ja, dat is voor zo'n vrouw best wel om dat te vertellen. Nee, maar aan de andere kant dat hele bejubelen... dan denk ik, weet je, wat wil je nou? Dat je dit zelf naar buiten brengt en er iets van maakt van... oké, weet je, dit is er, dit is mij overkomen... en ik wil een soort van ambassadeursfunctie hebben. Of wil je dat iemand erachter komt? Je komt er toch wel achter op een gegeven moment in de kleedkamer. En het rare vond ik dat... Dan kan je toch beter de lead nemen. En anderhalve dag later stond er opeens dat ze ook haar eierstokken ging verwijderen. Toen dacht ik, nou wordt het een soort van... gaat ze het nu niet... Leek het, het gevoel dat het nee, uitgemolken gemolken het... werd of zo. Omdat ja, ja, ja. het in tweeën werd gedaan of zoiets. Ik weet het niet. Nog een moment. De momenten. berichtgeving. Ja, zo dat was heel... Ja. Dat moment werd ook door iedereen overgeslagen. Ja. Is -ie. De eindexamens die zijn weer begonnen. En er was een dingetje bij het eindexamen Nederlands voor HAVO. Daar moesten leerlingen vragen beantwoorden... over de tekst van hoogleraar Roos vonk En die tekst die ging over vleeseters... die egoïstischer zouden zijn dan vegetariërs... En als je nou denkt, hé, hey, dat komt me bekend voor, dat kan. Het onderzoek was uit, uh, uitgebreid in het nieuws. Roos Vonk, die deed het samen met niemand minder dan Diederik Stapel. En het onderzoek is gebaseerd op gegevens waarmee gefraudeerd is. En het CDA die vindt dat dat niet kan in het eindexamen en heeft Kamervragen gesteld. Er is een uh, grote kans aanwezig als je als leerling uh, een hele poos op zo'n tekst zit. Ze dan ook dat waar zouden aannemen, terwijl daar hele grote vraagtekens bij te plaatsen zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je als vijf havo-havist eh, iets leest en je leert het langer dan vijf seconden... en je neemt het dan direct voor waar aan, dat is pas echt een heel erg groot probleem. En dat lijkt me dat je daar kamervragen over moet stellen. Maar goed, eh, ik denk niet dat het CDA zich heel veel zorgen hoeft te maken want de, eh, of de tekst blijft hangen. Die eerste tekst was over vegetarisch en eten en dergelijke met vlees. Dus over de bio-industrie en over intensieve veeteelt. Dat was op zich niet echt interessant. Nee, dat was niet echt interessant. Niet blijven hangen en waarschijnlijk ook niet voor waar aangenomen. Willemijn, oud lakser, uh, Ja. Wat een gedoe. Nou ja, inderdaad. Maar het is wel... Uh, ik zat vanmiddag ook... Toen eerst dacht ik ook... Jeetje, wat stom eigenlijk. En toen ging ik kijken wat nou de data waren. Een stuk is het 2010. Dat onderzoek van Stapels was in 2011 gepubliceerd... en in 2012 gedebunkt. Dus zeg maar, toen zij dat schreef... kon zij dat eigenlijk nog niet weten... Los daarvan, ik vond het toen al best wel een maf stuk. We hebben heel veel overlopen twitteren en booslopen, omdat het natuurlijk gewoon idioot is. Maar dus op zich zit daar niet zo heel veel fouts achter. En er staat ook niet in hè, in dat stuk worden niet percentages gequoteerd en onderzoek aangehaald. Maar de, dus wat dat was echt een opiniestuk. Het bezwaar van het CDA was, ze hadden op zijn minst wel even een verwijzing erbij kunnen doen. dat het inmiddels uh, dat stapel is. Ja, maar als je bij elk opiniestuk en... erbij moet gaan zetten, hé, hey, uh, hier klopt iets niet. Ja, dat is de kern van opiniestukken, dat je daar altijd debat over hebt. En, en, en Hoogheid moet je niet laten misleiden dat er onderstaat wetenschapper als vonk. Maar uh, voor de rest is het gewoon een opiniestuk. Ja, als ik, uh, dus er had ook niet een vermelding bij moeten staan... Uh, later is het dit, nee, ja, dit gebleken goed. uit onderzoek naar Diederik Stapel enzovoort. Ik, ik zou hem sowieso niet kiezen, want ik, taalkundig en inhoudelijk... vond ik het sowieso niet een heel, heel sterk stuk. Ja, goed, uh, maar het is wel gekozen, moet dat er dan bij staan? Nee, vind ik niet. Er zijn, eerder zijn dit soort stukken in examens geweest. Opiniestukken waar uh, dingen in staan die niet helemaal juist waren. Um, en volgens mij, ja, anders moet je er een wetenschappelijk eindexamen van maken. Dan kun je alleen nog maar wetenschappelijke artikelen gaan doen. En dan ook nog allerlei citaten erbij van andere wetenschappers die weer wat ja, anders vinden. Het dus mij dit gaat echt niet op geschiedenis. Maar nothing. Ja, dan gaat ze weer ja, sowieso zeggen. Ik bij Paul en Witteman om uh, heel boos okay. uit de ja. hoek te komen <laughs> tegen de vleeseters. BNN heel goed. zet een punt achter de week. Nog eentje? Hebben. Ja, eentje nog. Oké, okay, dan eentje dan een, een drie minuutjes. Van een man die... 28 mei, dat zei ik al, al die dames. Eén daarvan is Celine Cairo. En Celine Cairo gaat een nieuwe plaat maken. En die wilde heel graag een hele goede producer. En die heeft ze gevonden in Fink. Uh, F, uh, Finn is een... Uh, ja, dat is een, een Engelse singer-songwriter... die op een hele bijzondere manier gitaar speelt. Prachtige liedjes maakt, zoals deze Pretty Little Thing. En die heeft dus haar nieuwe plaat geproduceerd. Ik ben er erg benieuwd naar. Dit is uh, de grote meester zelf. Fink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 All she wants is to be lit. All my boys say she's just asking for it And I ain't saying nothing Boom. De man heeft uh, al vijf albums op zijn naam staan... en die zijn allemaal heerlijk te beluisteren. Fink. Beckham. Beckham, die stopt met voetballen. Dat maakte hij gisteren bekend. En de grote vraag is op dit moment natuurlijk... Wat, waar was hij nou beter in? Was hij een betere voetballer? Of was hij beter in het zijn van een stijlicoon? Maar wat we ons allemaal eigenlijk ook wel afvragen... wat gaat Beckham doen? Ja. In een interview vorig jaar in de Verenigde Staten... zei hij daar het volgende over... I need to be passionate about something that I'm going to go into. Um, and coaching, I love coaching kids, but I'd prefer to, to, to go into the field and, and see the kids, you know, in Sierra Leone or in, in different parts of Africa and uh, around the world and, and coach them because it's it's making a huge difference. Nou, naar Afrika. Na Afrika, kennis. Ja. Geloof ik. Wie? beetje voetbal. Uh, kennis. Afrika. Ja. Ja. Ik, vind hem, ik vind hem zo liefdom. Zo dus van aandoenlijk <laughs> hoe dom hij is. <laughs> ik neem hem niks twaalf. Er stond ook in een serieus commentaar. Vandaag en las ik, en met, las ik be, met die beetje verwijfde stem. Ja, ja hij heeft een heel ja. hoog stemmetje. Ja. Ga je hem missen? Was een mooi voetballer. Bandit like Beckham is een, uh, is is een, een uitdrukking. En dat is ja. prachtig. Een mooie film ook trouwens. Maar ja, prachtige, prachtige trap. Goed, dames en heren. Vooral dames hier aan tafel. Een heel goed weekend. Dank allemaal. Mm -hmm. Ja, ik een ja. Twee meiden. Ja, ja, ja. toch? Ja, geweldig. Hij ja. ja, was ook een hele goede marketeer. Hein? Die heeft zich heel goed weten te verkopen. En ja, zijn vrouw, zo. vrouw ook. Ja, nou goed. Ja, maar ook. volgens mij werd zij pas bekend toen ze iets met hem kreeg. Want zij was toch een beetje de mindere Spice Girl altijd, toch? Dat is pas echt marketing. Ja. Als ja. je het zo doet ja. met een man. <laughs> ik bedoel, iedereen vond wat van al die Spice Girls. Hij, behalve Victoria, die was een beetje onzichtbaar. Dat zou ze financieel onafhankelijk zijn? <laughs>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 Dit is Radio 1.